Dan is het weer nog vanavond en vannacht wolkenvelden en opklaringen. Morgenochtend wat regen, smiddags overal drogen, hier en daar zon. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal. AMB Verkeersinformatie. Nog wat drukte op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Rijndijk 5 kilometer. Een korte file op de A12 nog van Den Haag naar Utrecht. Na een ongeluk tussen Den Haag-Malieveld en het Prins Clausplein 2 kilometer. Maar dat begint nu razendsnel op te lossen. Dat geldt helaas niet voor de file op de A15. Gorkum naar Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht Oost 6 kilometer. Door een kapotte auto is de linkerrijstrook dicht. Hey, ik heb het parkeergeld, de strampetjes en de parasol, de ijsjes en het drinken betaald. Dus ik krijg 21,40 van je. Nu niet meer. Waar en wanneer u maar wilt, geld overmaken met mobiel bankieren van ABN Amro.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 De NTR. Ja, tof. Dames en heren, goedenavond. Nergens zijn de luchten hoger dan boven het hoge land. Nergens kleuren de kleuren feller en geen kust mysterieuzer dan die van het Wat. Nergens zo mooi het landschap met de dorpjes op de Wierden. En nergens een stad stadser dan de stad met de Martinitoren... waar alle assen van de Ommerlanden samenkomen. En daarover schreef onze gast, mijn Groningen. Hier is Sietsen van der Hoek. De presentator is Jelly Brouwer. Ja, Sietse van der Hoek. En zelfs de Brabander Joost Prins heb je kunnen opvoeren in je boek over Groningen. Ben je daarvan bewust? <hijen> opvoeren? Ja, hij, hij komt draagt er het voor. heel overtuigend voor. Oh, oh ja, ja, ja, ik weet het al. Uh, als uh, Erik Engert in ja. De Stratenmaker of Zee. Uh, spreekwoord. nee hoor het, uh, legendarische woorden op zeker moment staat hij met de stok op tafel en dan wil hij van de kinderen weten wat de bodemgesteldheid van Zuidoost-Groningen is ja, de bodemgesteldheid de van bodem. Zuidoost -Groningen. en en dat herinner jij je nog of ja, zo ja ja, ja. ja. ja uh, was een groot uh, liefhebber Met de kinderen toen in die leeftijd um, uh, van de straat van Marco Fazio ik een heb er later 70. ja ja hè zo mm -hmm, mm -hmm. ik heb er later nog uh, nog wel wat van teruggezien, met afleveringen. En ik vind ze nog steeds echt berengoed. Be be goed. En je zegt, je leidt deze episode in je boek in... met Oost-Groningen is hoe dan ook een sterk merk. Met een naamsbekendheid die die van het gooi overtreft. Zeker internationaal. Een beetje overdreven. Dat mag ik graag zeggen in Nederland. <lacht> in het gooi, voor de radio uit het gooi. <lacht> nou ja, ja Oost-Groningen. En... en het is al, ik ga die hele geschiedenis niet oprakelen... vanaf de 19e eeuw is het uh, bekend in Europa... voor een deel in de wereld, onder de industriëlen niet te vergeten. En het, op een of andere manier is het erin geslaagd... om een grote nationale bekendheid te houden, Oost-Groningen. Heel veel mensen uh, denken bij de naam aan uh, moord, doodslag, gurigheid, uh, rechterknalen... Donkere wolken, altijd druilerige regen, maar... Altijd november, altijd regen. <laughs> Om bloem te citeren. Ja. <laughs> die zou dat daar wel eens op gedaan kunnen hebben. Vast. Maar ik wil dan proberen. Dat is misschien hoop ik een beetje Gronings... Uh, de andere kant van Oost-Groningen. Ik vind het een fantastisch gebied. Nu doe ik net alsof ik Jan Mulder ben, <laughs> hoor ik mezelf Die praat. daar is gaan wonen ja. weer, hè? Ja. Terug naar Als... waar die vandaan ja. komt. Nieuw-Woldaan. Ja, ook niet voor niks, hoor. Dat is, dat is die enorme ruimte. Knoestige Oost-Groningen. Hij met eh, zijn vrouw Johanna. In het ouderlijk huis van Johanna zijn In ze gaan wonen. het ouderlijk huis van Johanna. En met een verrekijker speurt hij nu de hemelluchten <lacht> af... op zoek naar Zwaluw. En hij en zij zijn ontzettend trots dat ze... Eh, Groningen zijn, ja, volgens en, mij. En ook het echtpaar Mulder voer je op uh, in ja. het boek. Ben jij trots dat je een Groninger bent? <laughs> ja, stiekem wel natuurlijk. Ja, uh, stiekem. <tankt> uh, het slaat nergens op om, uh, om trots te wezen op iets waar je partner eigenlijk... Geen enkele bijdrage aan geleverd heb. Hè? Ik, heb ik, ik heb er niks aan toegevoegd dat hij met toren 100 meter hoog is en heel mooi in de stad staat. Ik heb er niks aan die stad gedaan. Eh, ja, Mulder, kan het er nog zeggen. Eh, ik heb de schoonheid van voetbal uit Oost-Groningen de wereld laten zien. Brussel, Amsterdam. <lacht> ja, nou ja, ik kan ja, een boek maken. Maar ja, en toch ben ik het heel raar. Ik ben trots op. Eh, als andere mensen het ook vinden... dat de luchten nergens zo mooi zijn als boven en de kleuren. Het. Niet lang geleden uh, trof ik hier in Amsterdam... Uh, de moeder van een vriendje van mijn zoon op, de, op school. En die wist dat ik uit die, die ook kennis En, en die zei, dan nee, moet jij zeker ook Groning, nee, Groningsrood kennen. Zij, zij, zij was een amateurschilderes en zo. Ik zei, geen idee. Ja, Groningsrood is in die kringen een begrip. En dan ogenblikkelijk van de wie omstijd voel ik me trots. Dat hebben wij, wij, toch maar aan de wereld erbij. en rood is echt een begrip. Dat, dat uh... Wat is dat dan voor rood? Van de ploegschilders? Of, of... Ja, die hebben het veel gebruikt. En het komt oorspronkelijk uit, die, um, de, uit de kleine baksteen van de kerkjes. Die ja, oude, oude ja, kerken. Ja. Die hebben een heel kenmerkend uh, uh, rood. Vind je nergens... Hier, mij je. Vind je nergens anders. Ja. En al vanaf uh, de middeleeuwen. En ook, ze worden nog steeds gemaakt, die bakstenen. En sommige architecten, dan komt er weer een moment. Uh, die mogen daar graag uh, voorschrijven aan bouwers om het in Groningsrood. De, de, hoe heet die centrale die hier staat uh, in Amsterdam? Als je de, onder de tunnel doorgaat uh, naar Zaandam. Die centrale, er stond een centrale, die is in Groningsrood gebouwd. En, en je zegt net, de, de moeder van een zoontje, van, van een vriendje van mijn, van mijn zoon, die weet ja. dan, voekel je er even tussendoor, uh, dat jij uit Groningen komt. Um, overkomt jou dat ook altijd? Dat er op de een of andere manier altijd wel weer iemand is die ook uit Groningen komt? Ja, ja jij, jij ook. Ja. <laughs> maar hoe zit dat? Hoe komt dat? We zijn, we, we zijn niet zoals, uh, denk ik, als Limburgers of Friese die daar een, een cultusje van maken, daarop uit zijn, Maar als je ze tegenkomt, dan ja... Ze zeggen bijvoorbeeld, uh, wat mij uh, niet elke dag overkomt hier... maar Mion, zeggen nee. ze. Dat is zo Gronings. Mion. <laughs> soort zit iets in van afstand, Mion. He, een beetje ironisch en zo, maar ook... Uh, ook aan. helemaal geen afstand, want nee. Mien... Ja, je is mijn. Dus mijn, yes, mijn. Ja. mijn jongen, mijn jong. Maar je zegt het ook, te, het ook tegen meisjes zeggen, of vrouwen. Ja, he? mijn, dat, jong. mijn jongen, ja Het ja. is ook heel familiair, een arm om de schouder bijvoorbeeld. Maar dan, dan hoop ik, maar in veel Groningers we zo, dan niet te lang over doorzeuren. Een beetje grappen maken, wel. En, en dan vaststellen of je... Dat is ook heel Gronings, merk ik. Vaststellen of je wel of niet teruggaat. En dan... Naar Groningen dan, hè? En dan bedoelen ze vaak terug naar de stad. Dat zijn de echte uh, gauvinisten, volgens mij. <laughs> Jij niet, hè? Jij gaat niet terug. Nee, ik ga niet terug. Nee. Waarom niet? Nee. Waarom weet je dat zo zeker? Uh, ik weet het ja, ik weet zeker en ik weet niet waarom dat zo is. Maar ik moet het niet doen. Dat weet ik zeker. Wat altijd. gebeurt er dan? Ja, misschien is de vergelijking een beetje flauw en uh, een voor de hand liggend cliché, maar. Het overkomt misschien jou ook wel eens, hè? Heel toevallig, vandaag kreeg ik een uitnodiging om te komen... op de reunie van de middelbare school Groningen. Welke middelbare school zat je? De kweekschool. Nog net de kweekschool. Ik ben opgeleid tot onderwijs. En waar stond die kweekschool? Het was de christelijke kweekschool in de HW Mesdagstraat. Vlakbij Café de Slingerij. Daar ga je al. Daar ga je al. Wat je zegt, daar ga je al, hè? Ik heb ik, nou ja, voor dit boek veel terug geweest en ook in Café de Slingerij geweest. Nou, maar ik spas, dat is exact hetzelfde. Is dat café niet meer? Een oude liefde. Reunie kweekschool. Er was dat een meisje, de dochter van de leraar Engels. Je bent dus gegaan naar die reunie. Eén keer. Ja. Doe het nooit weer. Want dat meisje? Nou, ja dat is niet het meisje. Uh, ik, ik wil je zeggen, natuurlijk. Ze, ze is net zoveel net zo ouder geworden als ik ouder ben geworden. En zij is veel mooier gebleven dan ik. Neem ja, ik aan. Ja. Nou ja, daar dat, dat gaat het me niet om. Maar het gaat me niet om dat mensen veranderen. En toch, ik denk, dat moet, moet ik nooit weer gaan doen. Dat geldt voor heel veel dingen. Dat café, nou ja, wat. wat uh, uh, ik weet niet of dat nou. Maar wat geweest is, is geweest. Uh -huh. hè? Oude liefde, nooit weer opzoeken. Nooit weer. Dat ga je toch doen. Uh, en, en zoeken naar die soortzelfde vertrouwdheid die je had. Of uh, zelfde, ja, niet de verliefdheid, het is voorbij, maar ja, ja. een soort... Zelf, ja, de, weet je, dat ja je hiermee bij elkaar... is eigenlijk alles wel samengevat. Ja, We goed. zijn ontzettend romanticus en heel, het staat bol van de melancholie. Nee, daar ja, heb ik een ja, hekel aan. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, niet melancholie. Nou, een beetje melancholisch. Is het wel. Maar niet nostalgie, niet... Wat nee, want de klei zit er vet tussendoor. <laughs> ik mag, ik, voor dit boek ook. Uh, ik vond het ontzettend uh, aangenaam ochtends te weten... ik ga naar Groningen, ik ga kijken, rondrijden... misschien die opzoeken, die praten. maar vooral ook heel veel rondrijden... kijken, kijken, kijken. Soms bleef ik een nacht. En dan ook handen wrijven, ging terug. Ik denk, hè, weg, weg. Want wat gebeurt er dan als jij daar een nacht slaapt? dreig je toch te verzeilen in, uh, in het verleden. In uh, uh, pogingen om, nou, misschien wel pogingen om het terug te halen. Om jezelf terug te zien, te beleven. Zoals het was toen je daar voor de eerste, derde keer, maar lang geleden, lang geleden. Mm. Was. En hoe oud was je toen je wegging? Ah, ik ben een paar keer weg geweest en teruggekomen. <laughs> <laughs> en nu ga ik mezelf misschien... Na. Opgeleid tot onderwijzer. Uh, weg. Uh, getrouwd. Kinderen gekregen. In Groningen kinderen Nee, nee, dat, nee. dat was in, uh, in eerste instantie in Harderwijk. Maar leraar Nederlands geworden. In, uh, weer toen weer terug naar Groningen. Haren. Uh, vlakbij Groningen. En op een moment uh, journalist willen worden. En... Dat uh, heb ik gedaan in Groningen, noorden des lands. Zes, zeven, acht. En toen wilde ik naar Amsterdam. Na acht, negen jaar. Nou, en dat was definitief Amsterdam. Uh... En toen ben je ook gescheiden? Ja. ja, ja, ja toen ja. heb je dus stad, en vrouw en kinderen verlaten. Alles in één keer. <lacht> Niet zo drastisch, ja. ja. Verlaten. Ja. Nou ja. Uh, ja, raar genoeg, die kinderen zijn me wel achter... ja, me, maar wel naar het lands gegaan. We spraken broer Douwe, die is als enige daar gebleven... in Doezem, het dorp waar je vandaan komt. Ja. En uh, uh, we vroegen natuurlijk ook aan hem, van wat, wat zal hij doen? Zal hij dan nog weer terugkomen? Um, van, uh, uh, hij zegt, ja, er is niet zo heel veel contact. Van hem uit is er niet zoveel actie... Zo omschrijft de Douwe, dat ook als hij zegt dat hij gaat komen... dan nog moet je het maar afwachten. Het is ja. echt zien en dan weet je het. Ja, heeft hij goed. Ja. Heeft het ook vaak genoeg gemerkt. Ja, mijn moeder is al dood, maar die zou het uh, beamen. Wat, uh, wat Douwe erover zegt, ja. Goed, ik, ondertussen meld ik even dat uh, luisteraars zich met de uitzending kunnen bemoeien. Groningers en niet-Groningers. Uh, ga naar onze website radiokunstof.nl. U kunt zich ook met ons bemoeien via Twitter, het ze van de Hoek. Ik stel je nog even voor, voor de trouwe volkskrantlezer... en uh, voor mensen die uh, uh, jaren geleden bij de televisie werkten... ben je nog steeds een, een fenomeen. Uh, je schreef jarenlang uh, televisiekritieken voor de volkskrant. Ja. Daarna werd je correspondent in Berlijn. Uh, ook nog correspondent geweest in, in de Bijlmer. Um, zijn die televisiekritieken eigenlijk de best gelezen stukjes van de krant? Ja, ik denk het wel. En toen, uh, voor werk, toen de tijd heb ja, aan de lijf ondervonden dat het zo was. Ja. Uh, en misschien nog wel. Hoe ondervond je dat? Wat, wat, uh... Ja, hier werd een fenomeen wat je zelf ja. noemde. Een beetje, beetje tegen willen. Dan. Ik heb er oh, ook natuurlijk meegewerkt, dat had ik niet moeten doen. Maar tot, tot je verbazing ga je meedelen in de bekendheid. En roem, rug, weet ik. Maar wel in de bekendheid. En... Maar je heel erg van genoot, toch? Dubbelzinnig genoot, ja. ja. Ik zag er wel. Ook wel weer tegenop. En wordt zo on... Nou, achteraf zou maar zeggen, kun je, kun je vaststellen dat uh, je, je, je, raakt, je gaat mee in een, ja, in een. niet in een bubbel, maar in een soort van bekend, in een soort roes raak je dan. En dat heeft ook zo'n zeer bezwaarlijke kanten, vind ik. Ik voel me nu veel vrijer en. Uh, uh, ja, Makkelijker leven, bijna. Want wat gebeurde er? Dan? Nou, je, je, je moet ook beantwoorden aan verwachtingen. Hè? Uh, of je legt het zelf op, zou kunnen, maar. Dat was, ja, niet al, dit laatste, het was niet, denk ik. Ja? Het was niet altijd aangenaam. Ik klaag niet, hoor. Ik, anders, je kunt ook zeggen: anders, want wat er gebeurde is dat je, omdat je. ik. Uh, nogal uitgesproken. meningen had en dat ook zo opschreef uh, in de krant. Ja, werd ik ook onderdeel van de discussie en uitgenodigd uh, in, in discussieprogramma's over televisie. Waar ik overigens aan bijgedragen en meegewerkt heb. Dus ik moet niet klagen. Vind ik je het achteraf veel de leukste periode uit je carrière? Um, de meest interessante? Nee. nee. Nee? niet echt. Nee, wel, wel spannend en zo. En, uh, um, ik merk... Die jongen uit Doezem die opeens onderdeel uitmaakte van het gooien, toch? Dat is ja, het een beetje. Ja, nou ja, weet je, ja, die, die, die, die, die, vooral de televisieroem uh, gaat, gaat met je op de loop. Roem, rug, maar je wordt bekend, je krijgt een, dus ook buiten een volskrankring om tijdelijk even een bekende kop. Ik soms dan, um, dus opnieuw getrouwd, een zoon en uh, naar school. En dan overkwam het wel ook tss, zo nu en dan nu nog eens, wel eens. Hij gaat nu niet meer naar de lagere school, dus basisschool. Ik sta niet meer op het schoolplein. Maar dan kijken mensen me aan die me verder niet kennen. En dan denk ik, ach, ik, waarschijnlijk gisteravond heb ik in een herhaling zo gezeten. Een paar fragmenten die dan zoveel jaar na dato weer langskomen. En die denken, waar ken ik die man nog van? Nou ja, bekend, dat overkomt hè? je nog steeds. Ja, wel eens. Nu mm. dan, ja. Terwijl Volg dat je het nu eigenlijk twintig nog? jaar geleden. Volg je de krant nog? Wat vind je ja, van, ja, ja, ja. Jou van jouw krant? De Volkskrant? <laughs> Wat dat betreft kun je nu ook vrij uitspreken. Ja. Moet dat? Ja, doe het even. Mm. Ik ben wel benieuwd wat je ervan vindt. Hoe lang is het nu dat je vertrokken bent? Uh, ruim tien jaar geleden tien, heb ik ontslag genomen. Duizend. Vlak na, of in het jaar, zelfs op de dag dat die, die torens naar beneden kwamen in New York. Toen zei ik, stond ik te wachten op Pieter Broertjes, dat hij mij belet gaf. De hoofdredacteur. De hoofdredacteur. Van de volkskunt toen nog, nu burgemeester in Hilversum. Ja. Of all places. En uh, wachten, en nou ja, bekenden, uh, ik weet precies dus... Want toen na zei ik tegen Pieter Broertjes, wel al redenen. Right. Die zeiden, kan niet, wat je graag wilt. Zei, nou dan neem ik ontslag. Wat wou je dan? Groninger, hè? <laughs> ja. Ik wou een boek maken. Ik, wil, ik, ik vroeg uh, een half jaar onbetaald verlof om een boek te maken. En ik was... Toen kijken, eigenlijk nog maar een half jaar weer terug op de kant. Want door een rare val op het ijs had ik mijn heup gebroken. Of een been. En dat duurde nogal lang. Dus die zei, ja, je bent net terug eh, naar die revalidatie. Ga nou eens maar eens gewoon je werk doen. Precies. Ja. Dat zei die, en jij zei. wilde een boek maar. Ja. En toen zei hij, daar komt niks Kon van. Niet. En toen zei dan ja. neem ik ontslag. Ja. En je vader zei altijd al, hij loopt in zeven sloten tegelijk. <laughs> Citaat, maar, eh, broer Douw. Is dat zo? Ja, ja toch, toch leef ik nog. Inderdaad, wat wordt ongelukkig gehad? Uh, Ragen vallen wel eens. Of, uh, wat, uh, maar goed, je ja, hebt het helemaal gehad met die leven. krant. En wat vind je er nu van? Dat was je vraag. Ja. Uh, nou ja. Nou ja, het schijnt een uh, succes te zijn. Maar ik vind het geen aardige, aangename krant meer. Het is... Te veel, klinkt heel ouderwets, maar te veel amusement en te weinig een krant waar ik wijzer van word. Ik lees een krant niet om uh, fr uh, frutseltjes en te weten welke producten bij Heijn nu uh, wel of niet in de mode. of uh, Ach, goed, welke dat is die ene bijlage op zaterdag. En die, door de die week. jij vast ook altijd met veel plezier leest. Ik heb wel, ik kom de, de, vorige week terug van vakantie, na drie weken weg geweest. Ik lees wel, suk echt van de dag tot dag, leg ze op een stapel, lees alles door. Dat, dat doe ik wel. Ben ik... Maar je wordt er niet wijzer van? Nee. Nou, ik overdrijf ah, een klein ja, beetje. Ja, ja, ja. Ja. Hij wordt heel goed gemaakt, vind ik nu op het ogenblik. Maar... Ah, wacht, hij wordt heel goed gemaakt, ja, maar een... je wordt er niet wijzer van. <laughs> zeg nou eens echt wat je ervan vindt. <laughs> of is dit toch een beetje rancune? Nee, het is geen rancune. Ik vind die krant niet serieus genoeg. Komt er op niet Hij neemt jou niet serieus genoeg. Nee. De krant ik neemt ben... de lezer niet serieus nee. genoeg. Nee, zoals ik, vind ik. Ja, en lezen zoals jij zijn mannen van... In de... <lacht> Hoe oud oh. ben je nou? Oh. <lacht> Zal dat het zijn? Ja, maar dan... Dat is een Groningse uitdrukking. Dan moet ik zeggen dat ik uit de tijd raak. Misschien is dat wel zo. Ik ben natuurlijk niet... Je bent van 43, hè? Ja. ja. Maar hij staat midden in het leven. Ja. <laughs> <laughs> Zegt zij. Ja, dat is zo. Dat oh, uh, verbeeld ik me ook. Dat is een uh, uh, van de redenen waarom ik niet teruggaan naar Groningen. Uh, omdat ik midden in het leven wil blijven staan... en dat sta je in Amsterdam, vind ik, nu, ik... dat geldt niet voor iedereen, maar voor mij wel... Meer dan als ik um, in Doezem. Ja, ja dat helemaal Grijpskerk, zelfs meer dan in stad. Dan in, in wat een ontzettend mooie stad is, ontzettend aardige. Gerrit Krol is teruggegaan, hè? Ja. Korreweg. De... Korreweg, waar hij geboren is, notabelen. Ik zou het niet kunnen. Om, ja, dat heeft ook te maken wat je nu zegt. Uh, midden in het leven willen blijven staan. Uh, jezelf, dat hoort er ook bij, jezelf het niet te makkelijk maken. En het zou te makkelijk zijn, vind ik, om terug te gaan. Ja, het zou ook wel eens heel moeilijk kunnen zijn. Maar goed, daarover later meer. Um, Jean-Pierre Gele dan. Wat vind je, ik vind Jean-Pierre Gele wel een beetje in jouw traditie. De televisie nee. bekritiseren. <lacht> vind je ook niet? Ja, ja, ja. Meer dan Wim de Jong. Ja, dus het klopt. Omschrijf dat zelf eens? Waarom is hij meer... Uh, hij is meer de, de, de kritische factor dan Wim de Jong was. Uh, je, je, je zou dat kunnen... Uh, uh, uh, categoriseren in een... Je verdeelt de mensheid in de mensen die het leven bejagen. En wat ook een aardige journalistieke uh, houding is... zeggen, nou, in, interessant, alles is interessant in principe. En de andere mensen die benijnen, die zeer kritisch zijn. En als de dood ervoor zijn, dat hen een oor aangenaaid wordt. Dat ze, en uiteindelijk dat ze dan meegaan in een onterechte euforie. Of... Want het stukje wat Jean-Pierre Gele vandaag had... Uh, ik weet niet of je het gelezen hebt, over het drama van ja. Leo ja. Feijen... Ja. Had jij ook kunnen schrijven? Ja, dat denk ik ook wel. Dan heb ik dat wel eens, ja. ja ik vind wel dat die... Hè. Kern van de kritiek is, voor de mensen die het niet gelezen hebben? Uh, nou ja, de, de, de, de dramatisering van... Uh, de, de, de, nou, dan kom je toch weer uit bij, bij uh, het Groningse. Dat, in Groningen ga ik misschien straks ook die tegel schrijven. Uh, mijn moeder... Uh, Kom je met een uh, bebloede kop thuis. een prikkeldraad gevallen. en uh, echt huilen. Weet ik wat. En dan. standaard in haar leven. Dat is altijd zo gebleven. Zeg, ach ja, ja, het is wel erg. maar je kop zit er nog op. Het komt minder. Ik kan altijd minder. Ja. Nou, en. zo heb ik ook veel naar televisie zitten kijken. Hoor. nog wel als ik kijk. maar. ja, het wordt zo gedramatiseerd op de televisie. Terwijl. Veel interessanter is hoe mensen het volhouden... zonder dat drama erop te plakken... maar genoeg reden hebben om door te blijven leven. Dus eigenlijk heel optimistisch zijn van... dat is er nog en dat is er nog. Ja, uh, Jean-Pierre Ge stelde... eigenlijk is het een mooi onderwerp, rouwverwerking op televisie... maar waarom moet daar nou weer uh, per se een moord aan vooraf zijn gegaan? En waarom moet er een camera bij eigenlijk? Ja, Toch? ja. ja op televisie kun je ook zeggen, ja... De oervraag daarbij is, ja, ja dat, is, dat is goed. Wat de oervraag daarbij is? Ja, Daar ben ik ook niet uitgekomen, hoor. Ik, uh, ik heb ook dingen niet altijd, altijd goed gezien. De oervraag daarbij is, vind ik... Of, het geldt vooral voor televisie... We zitten wel veel te lullen over televisie nu weer, maar... Nog even. Hoe, ja, hoe, hoe eerlijk, oprecht, authentiek het kan zijn... Iets kan zijn als er een camera bij is... Als hoe eerlijk en oprecht jij, ik, kunt wezen als je weet dat een ander kijkt en op let. Uh, ja, in ja. plaats van alleen maar luistert. Ja. Ja, dat maakt veel uit. Ja. Heb jij ook ervaren, blijkbaar. Ja. En het antwoord is dat het raar zo moeilijk is om, uh, om dat oprecht en eerlijk en authentiek en een beetje zoals het is. Ja. te kunnen. Ja. Mensen gaan zeggen, Ik ook hoor, ik, eh, heb ik wel gemerkt ook. Die, de keren dat ik dan eh, mocht meediscussiëren aan een tafel voor de televisie. Je hebt toch de neiging om je te gaan aanstellen op een of andere manier. Hoe dan? Ja, door, door, door je anders voor te doen dan je... Ja, hoe, hoe, hoe moeilijk dat begrip ook is, maar dan, dan je bent. Je laat je toch opjutten, op je huine. In het besef, ja, ik moet wel wat doen. Ze kijken allemaal mee. Maar Groningers zijn toch juist heel echt? <lacht> of ga je daarom ook niet terug? <lacht> Eigenlijk nou ja, hoor jij daar. Ja, ik hoop het wel. Ik, ik, ik heb ook die illusie dat Groningers... we gaan natuurlijk wel vreselijk generaliseren... maar echt een, een, een, een veroordeeld zijn om echt te doen. Het landschap, er zit een, uh, vind het ik, ik mooi... die trof ik een, de, de, de, een kok, die inmiddels geen kok meer... maar een schilder geworden schildert heel veel landschappen en zegt... dit landschap, de wereld om me heen... verplicht mij om... geen fratsen uit te halen. Om... hij zo kok... En zei, om eerlijk voedsel op tafel te zetten. Het kan niet anders. Dit, dit land... <laughs> zou het niet verdragen. Want je valt zo door de mand in, ja. die, in die ruimte. De met kaalheid. Die recht, en... de, kaalheid en de, de, de rechte lijnen. Het ver kunnen kijken. Geen fratsen. Overal waar turf voor staat. Ja. En dat kun je in een uh, bij wijze van spreken op de Veluwe en op een bos. In een bos kun je het wel. Want dat, dat, ja, dan is het niet zo zichtbaar. Maar in Groningen, in Groningen is het zo zichtbaar allemaal. Ja, uh, ja. Dat vind ik... En, nou ja, opnieuw. Ik, daar ben ik dan stiekem heel trots op dat het zo is. Ja. Het, en is het ook eng om zo zichtbaar te zijn? Uh, ja. Ja. Je, je valt gauwer door de mand daar. Je kunt je. Je kunt je minder. Uh, er je, je, je, valt. Nou ja, als het goed is, is er, niet zo, niet, is er geen ontsnappen aan. Hè? Maar makkelijk. Dan nou overdrijf ik het wel uh, overal. Even voor de duidelijkheid Want wat voor boek heb je nu eigenlijk geschreven? Het heet Mijn Groningen. Um, uh, het is jouw Groningen, want jij hebt de keuzes gemaakt. Ja. Waar je, het, het is of ook dit, heel erg een boek van Sietse van der Hoek, want het gaat. Alle kanten op. Ik bedoel, de, uh, het, het, het is een, een veelheid van, van alles. En het is heel prettig. Want het gaat dan weer heel erg uh, uh, uh, uh, uh, van, de, van de middeleeuwse kerken... naar Jan en uh, Johanna Mulder. Naar een kunstenaar die terug is gegaan naar Groningen. Naar de strookkarton en, en de herenboeren. Uh, niet zo heel veel over Sietse van der Hoek zelf, over jouw geschiedenis. Want laten we daar eens mee beginnen. Het nou, Doezem is al gevallen. Ja. Het dorpje Doezem op de ja. grens van Groningen en uh, Friesland. Het is eigenlijk net Groningen. Ja. Daar geboren als de zoon van... Uh, een boer en een boerin die letterlijk, uh, toen ze trouwden, geen grote boeren... Uh, maar ze hebben het, mijn vader heeft, heeft, en mijn moeder heeft, hebben het heel goed gedaan. Mijn moeder wilde niks, niet zoveel met die boerderij uh, verdoen hebben. Maar nou ja, de klassieke, ze gaan trouwen... en ze krijgen van mijn grootvader toen een, uh, een, een, uh, een uh, mooi kalfje mee. Een aankomend kalfje, bijna volwassen. Nou, je weet wat er gebeurt als je zo'n kalfje onder de stier... Als je geluk hebt, komt er een, een kalfje uit dat kalfje. En dan heb je twee koeien. Realiseer dat jij een van de laatste getuigen bent. Dit moet ja, zo ja, vertellen. Ja, ja, ja. Ja, Mijn vader en moeder kregen ja. een kalfje mee. Daar begon het mee. Dat is toch ongelooflijk? Ja. Ja. Nu je het zegt. Ik heb nog leren... Ik was de oudste. Dus ik heb nog leren zo'n koe te melken. Als die... Uh, aan die, aan die type trekken. Dat kan je nog steeds. Nou, ik weet niet meer. Ja, de, de, de trucje kent nog wel. Hoe je het moet beginnen. Of het me lukt, weet ik niet. Maar het is nog een hele kunst om, ja. de, om de melk uit te persen. Hè? Maar goed, dat koof je. En toen werd onze Sietse uh, geboren. En dan ja. volgden nog drie meisjes en, en nog een jongen. Douwer, ja, Douwer. Heet. Mijn broer die, uh, die, de boer, die de boer is geworden. Mijn vader opgevolgd heeft. Na, vader na een heel lang leven en hard werken... Uh, en elke keer als je dan wat geld had, dan uh, kocht hij er een stukje land bij... en een koe bij. en zo. heeft hij toch een redelijke uh, uh, boerderij voor, voor die omgeving. Misschien moet je even een stukje voorlezen, want dat is wel <laughs> mooi. Daar, ga, daar gaat het precies hier over. Ja? Uh, dat jij vaak moest helpen en ik moest vaak helpen. Moet ik even kijken. Ja, dus Heb je, je, je nog een geestbril nodig of zo? Ja. Gaat het allemaal zo? En als het zo is, dan geef ik dat niet toe nu, natuurlijk. Okay. Nee, dat begrijp jou. ik. Ja. Moet ik hier beginnen en ik moest, mm -hmm. en ik moest vaak helpen? Ja. Mijn broer ook wel, maar vooral ik. Want ik was de oudste en mijn broer had talent voor koeien. Ik niet. En zo heb ik ook dagen, weken doorgebracht op het aardappelveld. Poten in het voorjaar, kruidwieden. In de zomer, rooien in de herfst. En alles moest toen nog zonder machines. Dus met een, pol, een pootstok, met een schoffel en op de knieën klauwen in natte klei. Want het regende, in mijn herinnering, bijna altijd... Ik had, ja, ik, nou ja, dan moet ik even samenvatten. hier heb jij, tot zover heb jij uh, aangekruid. Uh, nee, nee, nee, nee, ik had ik? nog wel meer. Maar oh. uh, zonder leesbril gaat het niet zo heel goed, <laughs> valt mij op. Maar goed, want jouw vader, um, die droomde eigenlijk van die aardappelen. Ja. Hij wilde helemaal geen koeien. Nee, dat is mijn, ik heb het hem nooit gevraagd. Ik, ook nooit, dat is mijn, mijn uh, interpretatie achteraf, mijn uh, idee. Hij heeft, ik heb hem nooit kunnen betrappen op liefde voor koeien, mijn broer Douwe wel. Die, uh, en mijn vader, die wat hij nou deed, was verderop, we woonden niet op de klei, maar aan de andere kant van het kanaal begon de klei, een beroemde Groningen-klei. En dan uh, huurde hij uh, elk jaar een paar hectare land om aardappelen uh, te uh, uh, verbouwen. En dat deed hij volgens mij met grote liefde. Pas veel later ontmoette ik een, uh, de dochter van een echte boer uit Groningen. Een herenboer. Uh, Wier oma rond 1900, uh, dat vertelde ze toen. Uh, aanleg had voor vioolles. En die ging dus om les te krijgen. Ging ze niet naar de stad Groningen. Ze ging niet naar Amsterdam. Maar? Ze ging naar... Parijs, mevrouw. Want het beste was niet goed genoeg voor die echte Groningen boeren. Ja, dat, is, dat heb ik trouwens nooit gelezen. Nee. herenboeren zo ik. ontzettend rijk waren. En, en, en zo dus cultureel ambitieus, ja. pretentieus. En, uh, ja. en dat is zelfs één uit uh, Uskurt, geloof ik. Een, ja. een meisje. Meisje. Uh, opera. een enorme naam heeft gemaakt in Italië als Italië. opera -zangeres. Ja. Ja. Hoe heet ze ook alweer? Staat in het nou ja, boek. Staat, in het boek. staat in het boek. Maar, maar, maar, Angela Koma. Ko, uh, oh, jij ja? oh, ja, hebt ja. het? Heel goed. Nou, dat, dat, dat verhaal Komen. van haar, van die, van die dochter van de herenboer... die dus ook uh, afstand heeft genomen hè, van haar milieu... bracht mij op het idee... ik denk, vrek, misschien heeft mijn vader... ook geen domme man... via die aardappelen geprobeerd om een koeien... Uh, en was stront en het stonk. En je zat altijd maar. En melken. En melken elke, elke Twee keer die verplichting, mm -hmm. elke dag melken. En die herenboeren in, in Noord-Groningen, die hadden geen koeien. Ja, en, en, of ze lieten dat door de knecht melken. Maar misschien heeft mijn vader altijd die, de droom gehad. Via die aardappelen. Maak ik deel uit van die. Nou ja, die, die, die, die geweldige. Eh, voorbij toen de, de, de, de cultuur van de Groninger boerenstand. Ja. In de, in een idee, hoor. Een chikere boer. Ja, een chikere... Maar je hebt het hem nooit gevraagd. Nee. We praten niet zoveel Nee. <laughs> en heb je het er met Douwe nog over gehad? Nee, ook niet. Nee. Maar hij, hij zal het boek gelezen hebben, denk ik. Nog, dus niet. Bij, nog niet? Je hebt het nog niet opgestuurd, namelijk. <laughs> ja. We gaan even luisteren naar... Uh, Komt er aan, hoor, Douwe? Volgende keer als de jarig is, ja. Uh, we, we luisteren naar muziek. Je hebt, uh, dit keer is geen Ede Staal als het over Groningen gaat. Je hebt uh, Turf meegenomen. En uh, de bandleider, tekstschrijver, zanger is Gert. Nee, dat is niet. Dan hou je twee dingen door over elkaar. Teken. Turf ja, geeft niet, Turf is een al heel lang bestaande folkgroep. Ja. En Gert Cinema. Oh ja, ja de, uh, die heeft een eigen ad hoc groepje muzikanten. Dat is een beeldend kunstenaar. Grijpskerk zingt in het dialect waarin ik opgegroeid ben: Westerkwartiers. Heet dat? En uh, eigen tekst, uh, eigen muziek. Het is een beetje multitalent. En ik vind hem. Uh, dit nummer wat je nu... Gaan we dat uh, luisteren? Ja, ja, ja. Uh, op in het westkwartier, dat heet... Wat hebben we wat het min? Wat hebben we het min? Wat hebben we het slecht? Wat hebben we het uh, beroerd? Maar, maar ja, mijn moeder ja, nu... Ja, maar, maar, <laughs> maar Het kon veel slechter, nee. Het kon veel slechter. <laughs> en dat is het niet. In dit maar nee, in dit geval... Uh, we hebben de nacht, we hebben elkaar... En wat morgen... Kom, dat doet er niet toe. En wat gisteren is, is geweest. Dat is een beetje de teneur. Heel mooi. En Gert uh, Senema is Gert dus wel Senema. terug gegaan. Hè? Ja. Daar komt hij. Ja, Gert Senema, zo heet hij, uit Grijpskerk. Het is ja. volgens mij opgenomen in de melkfabriek ja, van Grijpskerk. de voormalige uh, melkfabriek, de kantine van de melkfabriek. Ja. De kantine ja, van de kantine. Waar hij zijn atelier heeft ook. Uh, hij maakt uh, beelden van hout. Ja, die beschrijf je trouwens ook in je boek. Heel ja. indrukwekkende ja. beelden. Hij is trouwens teruggegaan nadat zijn moeder was gestorven. Ja. Dan heeft hij zijn hij vader nog een tijdje... Verzorgd ja. Van deel, ja. Hij, hij uh, wilde ook een uh, carrière, ook de wereld veroveren. En is toen in Haarlem, via Amsterdam in Haarlem, uh, beland. wilde hij zelfstandig kunstenaar worden. En ik geloof al binnen een jaar... Nou ja, de, de, de aanleiding was zijn moeder, maar is hij bijna juichend teruggegaan. Daar. Hij is echt uh, ja, heel blij om terug te zijn. En, uh, en, ja, hij doet het heel goed daar, hmm. vind ik. En, en waar zit het hem dan in, denk je? Waarom zo iemand, je zegt... De aanleiding was, zijn moeder was eigenlijk een alibi. Ja, ik denk het wel, ja. Ah. was echt ongelukkig hier. Hij, dat blijkt ook uit zijn muziek. En dat zie je ook in zijn beelden, hoor. Hebt, dat hij, hij, ja, hij heeft die, die, die worteling nodig, dat zegt hij zelf ook. Hè. Hij vindt het ontzettend aangenaam om langs zijn huis te lopen... en, en zijn kinderen te kunnen vertellen, daar heeft opa ook... In, hè, heeft hij gewoond. En daar heeft uh, mijn moeder, mijn, vaar, oh, mijn, moeder mijn vader ontmoet... en hebben ze verkeering gekregen. Ja. Dat, dat... Wat, toch ook voor jou, dat moet je kunnen begrijpen. Ja, ik begrijp het ook wel. Ja. Ik, ja, ik zou dat zelf nooit doen. Um, maar ik weet niet waarom. Ik, hm. ik, ik, ik ben er zelfs heel huiverig voor om dat te doen. En daar zit iets. Uh... Ja, ik, ik, ik spreek nu alleen voor mezelf, hè, ik kan niet even, maar ik vind het vals op een ruime manier. Want het, het is voorbij, het is voorbij, het is voorbij. Ja. Um, Doezem, want dat is het dorpje waar je uh, bent geboren en getogen. En uh, Doezem, is. Uh, daar heeft zich een heel belangwekkend verhaal afgespeeld. Zo belangwekkend dat het zelfs verfilmd is door Pieter Verhoef. Pieter Verhoef. Het teken Steken van het Beest. Ja. Ik ken het verhaal eigenlijk helemaal niet. Nee? Nee, terwijl het een heel beroemd verhaal... Ik ken de ja. film natuurlijk wel. Ja. Uh, Eijen heet Eijen Wijkstra, strooper, anarchist, uh, scherpschutter, accordeonist, metselaar. <laughs> Typisch iemand uit die tijd, uit die streek trouwens... En, die... en had trouwens nog opgetreden met een familielid, opa? Van, van Gert, Gert ja. ja, Gert, Sennema. Gert vader, opa was ook accordionist op bruiloft en partijen. En uh, Eijen, ook een accordionist. Heel muzikaal, zeer ongeschoold, maar allemaal zelf geleerd. Samen optredens. En die heeft op een februariochtend in 1929... vier politieagenten doodgeschoten. Binnen een half uur. Dat was ook schepschutter, Omdat die... Uh, een vrouw kwam halen die bij hem uh, in zonde leefde. Zoals dat toen nog heet. Zoals dat toen nog heet. Had haar kinderen in de steek gelaten. En, uh, Zes daar... kinderen? Ja, geloof het wel. Hè? Zes. Ja. ja, hè? ja. Die, die, werden... die gingen toen naar de armenzorg. En de burgemeester. En nee, zij vond het met haar man vond ze het allemaal niet zo nee, leuk meer? Die zat toen net vanwege een, de diefstal van één zak schapenwol. Was hij veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf in Veenhuizen. Dus die zat zijn straf uit in Veenhuizen. En zij zat daar met die zes kinderen, die, ja. Wat moet je dan? En ze hadden uh, uh, uh, uh, in de wijdomgeving uh, de eerste uh, uh, platen spelen, zouden we tegenwoordig zeggen. Maar zo'n koffergrammofoon neem ik aan. En daar draaide, er zat plaatjes en eieren, was ook zeer muzikaal, zoals ook zei. En die kwam al toen hij nog niet naar Vinhuizen moest op bezoek om naar muziek te luisteren. En toen zei zij: Ja, het is een heel romantisch verhaal ook op een moment. Want ze vond eieren veel aangenamer en aardiger en weet ik veel. Misschien was ze al echt verliefd op hem. Waarom kom je niet meer avondpraten, heette daar. Om te nee zegt hij, dat doet niet, want je man is er niet. En, dat, de, en, en Wat moeten mensen dan allemaal liever? nemen? Ach, ja, kom dan, nou hij, hij liet zich verleiden, en die kwam wel. En van het een kwam het ander, in de bedstee. En op zekere moment, wat dat de, precies de aanleiding... dat gingen natuurlijk de buren praten. En, uh, nou, of hij, ja, en het, die kinderen zaten natuurlijk alleen thuis. Ja. En de burgemeester tegortig en de rechtbank in Groningen... of de officier van justitie, zal het geweest zijn verordoneerde Aaltje, zo heette de vrouw... je moet je verantwoorden voor het in de steek laten van die kinderen. Uh, stuurde zo'n brief. En zo sprak hij ook de historische woorden. Aaltje, als je wilt, dan mag je gaan. Maar als je niet wilt, dan blijf je thuis en dan slachten we een kippetje. En dan hebben we het ook goed. Ja. Ik mag graag citeren. Ja. En die ging niet. En toen, kwam we er, toen kwam, werd ze gehaald door vier veldwachters. En nou, dat, is een, dat, dat, dat, dat, is, dat kun je natuurlijk ontzettend uh, interpreteren. En dat is ook gedaan, dat doe ik ook. Waarom dat tot dat die fatale afloop heeft geleid. Ja, want er dan vier neerknallen, ja. dat is nogal en de, wat. Ja, vier. En niet alleen neerknallen, maar ook de keel open snijden. Ja, een psychopaat zou je dan toch... In... Zouden we, ja... Ja, toch. Hij is dus tot levenslang veroordeeld... en uh, heeft daarna op verzoek van een psychiater uh, geprobeerd om dat ook te duiden. Mm -hmm. En dat leest niet psychopathisch, maar wel een beetje verward. Maar hij haalt uh, Jan en Alleman en God en Nietzsche hij erbij om, ja. uh, om erbij. te komen. heel man is het zo. Dat heb je nog niet... Nee, dat dat dat. Ook, hoe je hem beschrijft is het een beetje een held ook voor je. Ja, dat, dat is dan weer de romanticus. Wat is dat? Ja, hij heeft natuurlijk tientallen jaren lang zo'n type. Je moet je platteland voorzien. Ja, en ook nu, ook, ook de grote stad overigens, zou precies zo door oordelen. Ik heb, f, f, er werd nooit veel over gesproken. Terwijl het het verhaal is van het, van het dorp, van die gemeenschap. Dus je moet de impact ervan. Van welk jaar hebben we het al? 1929. 1929. Ja. En jij bent van 43, dus uh, de, de, de, groeide je op met dat verhaal? Hoe ging Stiekem, dat? Ja, er werd niet weinig over gesproken, maar je kent het verhaal wel. Uh, ik moest mijn vader helpen, uh, s ochtends vroeg hooi halen van het land. Dat was de oudste. En dat ik het weet, geeft al aan hoe, uh, uh, hoe zwaar, of betekent het niet over gesproken, maar ik weet wel dat mijn vader een keer tegen mij gezegd heeft... kijk, daar stond het huisje van Eijewikstra. Er was geen spoor meer van over. was in brand gestoken, afgebroken. Oh ja, er is niet iemand anders gaan wonen. Nee. Hij heeft het zelf in brand gestoken... toen hij uh, er vandoor ging met, met Aaltje. Een Ge beetje gewond en wel. Mijn vader, ja, daar stond het huisje van Wijkstra. En overdreven om te zeggen dat het een held is misschien. Maar uh, natuurlijk wel, uh, dat hoort ook bij die, bij dat, bij die streek. Hoor, dat halve... Ik heb nu nog steeds een... Uh, niet vanwege Eivikstra, maar ik heb een hekel aan politieagenten. Een, een geuniformeerde ge types. Dat kan ik slecht tegen. Ben je ook dienstweigeraar? Nee, dat weer niet. Je bent maar, ook gewoon in dienst. Ja, maar dat was een carrière van niks. Ik ben niet eens soldaat één geworden. Ja. We, we spraken nee. ook nog met, uh, met Victor uh, Lebesgue, uh, jouw oud collega van de krant, van de Volkskrant. Uh, komt overigens uit Maastricht. Ja. Is nu voorzitter dat van de Raad voor de Journalistiek. Uh, en uh, hij zegt, uh, uh, hij is een romanticus. Uh, soms verliest hij de realiteit uit het oog. Dan is hij in dromenland. Dan denkt hij dat hij Humphrey Bogart is. Hij wil groots en meeslepend leven. Ik komt uit. Je zei het al. Maar daarmee is alles eigenlijk al gezegd. Ja, hij, hij beschrijft zichzelf volgens mij ook een beetje. Uh, we, we konden heel goed met elkaar. We hebben heel veel uh, samen gedaan. We zijn samen uh, opgetrokken. Twee uitersten. Maar. Ja, ik zal niet ontkennen dat het ook zo is. Ik, ik heb ook een. Ik heb een uh, Tijdlang heb ik een, een, een geweldige jas gehad. Een Humphrey Bokert regenjas. Echt een klassieke Amerika uit die, uit die jaren dertig. In de tijd dat je voor over de televisie sprak. zeker? Ja, ja, ook. En die jas heb ik goddomme laten hangen. Ook over de. En kan. Bij een van die televisiebeurzen. Daar was het zo heet. Dus je moest overhaast het hotel uit en, uh, om het vliegtuig te halen, geloof ik. En, ik heb nog steeds jammer. Ik vind het nog steeds jammer. Ja. Maar, en ook zo'n hoed heb ik ook wel gehad. Ja. En dat is dan niet. Dat is ook een beetje natuurlijk dubbel, dubbele bodem. Maar... maar goed, dat dromenland, dat combineert natuurlijk helemaal niet met die Groningse klei. Toen jij wegging, moet je ook geweten hebben van. Dit, dit, hier kom ik niet. Dit slaat ook nergens op. Maar misschien komt het uit uh, die, uh, die grote tegenstelling. Uh, dat hele rechtlijnige Groningse klei. Uh, helderheid en, uh, en geen ontsnappen aan. Ja, ik weet niet of sowieso. Hm. Ik wil een amateurpsycholoog. Een reactie, leuke uitzending, mooie Groninger. Sietse was ooit een prima criticus, alhoewel geen vriend van Tros Actua, dat ik ooit aanvoerde, maar dat slechts terzijde. Groeten van Wibo van der Lim. <lacht> nee, ik heb. Ik heb uh... Ik heb geloof. heb ik wel eens over uh, Bibo? Nou, dat zal Niet, toch wel. Ja, wel over Tros acteur maar toen hij er nog was. Wel eens een keer, ook, bij, ook over, over Tros gesproken... Ivonie zat met, hoe heette die dokter uit, uh, uit Medisch Centrum West? Acteur. Mark klein -Essing. Mark klein -Essing. En ik zat te kijken met een pen en een papiertje... om een stukje te kunnen maken. En ze gaan het over mij hebben... En Ivo vraagt, zou jij ook niet zo graag eens een keer... hem voor de auto willen hebben en dan doorrijden? Ja, zeg maar, een kleine <laughs> s. Ik heb er niet over geschreven. Nee. Niet. Het gaat over mij. <laughs> en uit vernein heb je er toen juist niet over ja. geschreven. Ja. Ja. Ja. Nog even broer Douwer citeren. Mijn vader zei altijd, die loopt echt wel in zeven sloten tegelijk. Hij is altijd weer met iets anders bezig. Hij ziet niet gauw gevaar en geen moeilijkheden. Als hij een kopje op zijn kop houdt... dan denkt hij echt niet dat het water eruit kan lopen. Dat is best wel een mooie eigenschap eigenlijk. En nieuwsgierig, Dank. hè? Hij leest graag, zegt Douwe, vroeger ook al. Dan las hij boeken met titels die ik niet snel zou pakken. Zwoele nachten in Barcelona of zo. Het is altijd al een stadse jongen geweest. Ja, dat is waar. Ja. Ik ben altijd al een stadse Ik wilde altijd naar een stadje. Ja. Over boeken gesproken, moest met mijn vader. Ik vertelde het net al. En, ik, ik, ik las en dan verstopte ik mij met een boek. En dan. Mijn vader was naar mij op zoek, ik moest helpen. En ik verstopte mij. En ik heb alle plekjes geprobeerd. En hij vond jou maar niet, omdat nee, je niet nee, mee wou helpen. Nee, ik wou niet meehelpen, ja. helpen. Uiteindelijk vond hij me meestal wel, over hem. Heb jij nou iets gemerkt, het verhaal dat je beschrijft... wat trouwens heel mooi is, de, de dochter die je dus hebt gesproken... van de, de rijke herenboer... Ja, ja. die nog steeds niet met naam en toenaam genoemd wil worden... want ja. haar ouders leven nog. Ja. Heb jij dat zelf als kind ook zo ervaren? Hoe, hoe uh, hmm. verschrikkelijk dat eigenlijk was, de verhouding tussen de rijke heren. Daar werd dus... Enorm op neergekeken. Ja, dat, dat, dat was. Dat, dat, dat, dat vond ik heel opmerkelijk. En het viel me. Nou, hoe ja, moet je dat dus zeggen? Op neergekeken. Schokkend is het bijna. Ja. Nou uitdrukking. Ja, ja uh, maar het goed. Waren uit, uitbuiters. Ja. ja. Zo werd het genoemd. Hè? Ja. En ik, ik schrok ervan. Toen zij liet blijken dat ze dus onder die voorwaarden alleen dat verhaal wilden vertellen. Hè? Anoniem en een beetje veranderd, zodat haar vader Want die leven nog steeds in diezelfde, uh, in diezelfde cultuur, het idee. En ze wilden ook niet, die ouders zouden ook schrikken... als ze hoorden van haar dochter dat zij anders keek naar die wereld van toen. Ik ben me toen afgevraagd... Uh, heb jij... Jezelf daar ook niet aan schuldig gemaakt, Ben je ook niet onderhevig geweest aan, aan, ja, aan, aan, aan clichébeelden mm -hmm. in feite. Hè? En dat is zo. Ik heb notenbenen stukken gemaakt voor de Volkskrant. Vanuit dezelfde... Toen ik nog correspondent in Groningen was. Vanuit dezelfde uh, uh, optiek. optiek mm -hmm. Uitbuiters en uh, de arbeiders moeten nu ook het woord krijgen. Vooral het woord krijgen. En die, en die rijke herenboeren die hebben niks te vertellen. En achteraf... Achteraf is het, kijk je een koe in zijn kont, is een, uh, een boerenuitdrukking. <laughs> <laughs> maar het is zo, ik, ik was ook onderhevig aan dat uh, ja, cliché, uh, schema-denken uh, schema is het eigenlijk. Ja, de 70 ook, hè? Ja, links en rechts ja, en beide steden ja, over de Ik ben de dus basis. eigenlijk te weinig, Het klinkt nou heel makkelijk en zo... maar te, te weinig nieuwsgierig, echt uh, oprecht nieuwsgierig geweest. Te makkelijk, bij wijze van spreken, te makkelijk met... Max van den Berg meegegaan, die doen uh, de maakte in nou, nou, Groningen. Ja, ja. En waren de volgens mij ook wel pap van de. Ja, precies, je zat daar uh, ja, heel goed. Ja, ja. De tijd maar van Vreemijs en Max ook, van den Berg. Ja, en ik, ik deed toch graag hoor. Ik uh, de, de, de, de, viel natuurlijk achteraf wel heel anders tegen, maar de opstanderarbeiders en de demonstraties en zo. Uh, ik versloeg het graag met enige vuur, maar ik had vind ik nu, meer tegengast moeten geven. Meer een andere kijker. op. Wat, wat eigenlijk veel interessanter is dan meegaan... met de stromen wat dominant is. Hoor ik nu nog een ander boek? De zelfanalyse van Sietje van der Hoek. Ja, <laughs> ah, maar dat, dat weet ik niet. Kijk, uit, ik weet niet of daar zoveel mensen in geïnteresseerd zijn. Nou ja, maar dit is natuurlijk iets wat je groter kunt maken. Hè? Ja, ja dat is zo. Had jij kunnen denken dat, dat wij heel anders... Uh, naar de wereld zouden gaan kijken naar de val van de muur, bijvoorbeeld. Ja. Dat, en toen, toen, kennelijk zijn we ook uit een bepaalde klem geraakt. Ik, heb, ik, ik, ik ben eventjes in Berlijn geweest en uh, de, dat was na de val van de muur. En geleidelijk achteruit denk ik, hoe is het mogelijk dat wij... zo lang, ik, zo lang ben meegegaan en toch het denken wat domineren. En tien jaar later blijkt de werkelijkheid... Toch anders te zijn. Ik heb in het boek ook uh, Oude Pekelaar... Als kritisch journalist. Ja, de, ja. Ik, ik ga er praten om, om kritisch journalist. Mm -hmm. hè? Dat vind ik de enige uh, zinnige vorm van journalistiek. Maar ik ben ook te weinig kritisch geweest. Uh, oude Pekelaar nu... Uh, ik, ik heb het uitgezocht. tijd uh, uh, dreigde de wereldrevolutie daar uh, uit te breken. Als, het, hè? als China niet lukt, als de Sovjet-Unie <lacht> niet lukt, dan Oost-Groningen. Ja, ja. daar hebben ze heel lang volgehouden. Hebben ze, ja. Het is ontzettend lang voorgaan. En Met enige sympathie, behoorlijke sympathie... keek ik ernaar, schreef, schreef ik erover. Als je dat... Je mag het niet helemaal één op één gaan uh, vertellen. Maar als je dat nu in uh, uitslagen van uh, kiezers... Uh, stembusuitslagen narekent... dan is bijna min of meer wat toen de wereldrevolutie predikte... en het uh, wereldheil, dat is via de SP... echt dezelfde aantallen zijn het, mm -hmm. hè... Bij beland bij de Pvv ja. In Oude Pekela, Nieuwe Pe 17, 18, 20 procent. Dat was toen ook het communistische. Voor de heilstaat en de solidariteit. Beschrijf je ook. Ja. ja. Dus, had ik misschien toen ook al beter in de gaten moeten hebben... Ik denk dat Wiebo van der Linden de uitzending steeds interessanter begint te vinden. Denk je ook niet? Ik geef hem niet... Ja, hij moet, nee, <laughs> die, hij moet niet achter die gedenken. <laughs> Ziet ze geeft mij zelfs Wiebo gelijk achteraf. <laughs> Zover wou je ook weer niet gaan. Nee. Hoe moet het nou verder daar in Groningen? Want de, uh, de Blauwe Stad ja. gaat hem niet horen? Nee. O, nou, op zich is dat ook een mooi verhaal. De Blauwe Stad is, is mislukt. Ik... hebben we geen tijd meer voor. Nee, he? goed, we hebben nog ja, twee minuten. Maar het is misschien, ja. Ja, eh, ik, er dreigt één groot gevaar dat Groningen te gezellig en te leuk en te handzaam wordt. Dan, dan uh, is het Groningen niet meer. Dan wordt het een soort Drenthe of uh, Veluwe. <laughs> dat moeten we niet hebben. Dat moeten we niet hebben. Nee, wel een beetje drassige, nattige, ja. vette klei. Vette, ja. rechte lijnen. Grijs, grauw. Geen. Altijd november. Altijd reet. Je hebt ook fantastisch koolzaad in het voorjaar. Nergens, je hebt Groningsrood... rood, nergens zo mooi geel als in het voorjaar in Groningen. Die koolzaadvelden. Je, je gelooft je ogen niet. Zo geel is het dat. Het is maar een klein handje rijden. Ja. Wat komt er op de tegel te staan? Ja, ah, toch. Gaandeweg, daar zijn we toch, ik, ik schreef op. Nu, Dubbelzinnig. Um, is een dubbelzinnig. Ga het Kom um, Kom minder. Dat is een geweldige loftuiting in het Gronings. Als je een voorstelling hebt gezien of een voetbalwedstrijd. Fantastisch roepen ze dan hier in Amsterdam. Nee, kom minder, zegt de Groninger. Heeft hij ontzettend genoten. En daar zit tegelijkertijd in, het had minder gekund. Dus je komt met een bloedende kop thuis en je moeder zegt... Wees maar blij, het had nog minder gekund. Kom minder. Kom minder. Het komt minder, ziet ze van kom. de ook. Prachtig boek heb je geschreven, ook voor Dank. de nieuwt Groningers aanbevelenswaardig, Volgens mij, het kon minder. Mijn Groningen, zo heet het. Vanavond twee dingen op deze zender, zo dadelijk dus. De nationale ombudsman Alex Brenningmeijer is gast bij Alice de Bruin... en hij spreekt over zijn onderzoek naar e-mailcontact tussen overheid en burger. En het roemruchte Greenpeace-schip... Rainbow Warrior. Gaat met pensioen. Een gesprek met actievoerder Rien Achterberg. Een mooie avond verder. Tot morgen. Dank meneer van der Hoek. Dit was aflevering 2331. Morgen alles over de mens als leugenmachine Met rechtspsycholoog Harald Merkelbach. Tot dan. Radio 1. Stof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Dit is Radio 1.